Salawatullahi wa salamuhu alayh. Amma ba'd. Fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allereerst wil ik beginnen met uh, het bedanken van de broeders dat jullie mij hebben uitgenodigd. Voor deze uh, zitting. Um, en dit omdat we zijn in een van de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. En uh, waar wij ook uh, zijn woorden zullen gedenken. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons uh, te voorzien van ikhlas in onze uh, uitspraken en in onze daden. En uh, vandaag zullen we het hebben over een sekte dat een, een plaag is. Zowel uh, een sekte waar de gehele umma van, van het begin van de tijd van de profeet tot de, tot de dag van vandaag uh, last van heeft. En dit gaat om uh, Al-Khawarij. En Al-Khawarij, zo zijn ze ook benoemd door de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Zoals hij zegt in het hadith. Al-Khawarij, nar En de Khawarij zijn de honden van het hele vuur. En ze hebben andere namen, benaming zoals Al-Haruriya, Al-Ibadiyya. Um, <coughs> en hun extremisme. Hun ghulu zij uh, hebben een vorm van rolu extremisme begaan in uh, onze religie. Dus om te beginnen met het woord rolu, Ghulu-extremisme, van een uh, taalkundig perspecti perspectief, perspectief, betekent. Al hey, het ver verwijderd zijn van het uiteindelijke doel. Dus. Taalkundig is het het uiteindelijk verwijderd zijn... ...of het verwijderd zijn van het uiteindelijke doel. En zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zegt... ...hij zegt, ook van taalkundig, een taalkundig perspectief... ...hij zegt... al hadd bi'an... ...ya zaad fi hamd al Dus hij zegt... ...het overschrijden van de grens... ...door middel van iets te prijzen of iets te onteren, meer dan het verdient. Dus nogmaals, hij zegt, بِأَنْ يَزَادَ فِي حَمْدِ عَلَى مَا Dus, het overschrijden van de grens, in iets te prijzen, of te onteren, meer dan hij verdient. طيب, <tie> استلاحاً, <tie> van een religieus, Perspectief. Wat betekent? Gulo. Extremisme. Mujawasatul <coughs> hudud. Mujawasatul hudud. Mashaara Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qawli. Ou bil fi'li. Ou. Bil i'tiqad. Het overschrijden van de grenzen. Van. Wat Allah subhanahu wa ta'ala. Ons heeft voorgeschreven. Door middel van. Uitspraken of uh, daden of overtuiging. Dus nogmaals, الحدود ما شرع الله سبحانه وتعالى بالفعل Het overschrijden van de grenzen wat Allah ons heeft voorgeschreven door middel van uitspraak of daden of overtuiging. طيب. Kan iemand mij herhalen wat de betekenis is van een ghulu extremisme, taalkundig in het Nederlands of het Arabisch? La bas. al 'an al-matloob. Al-bu'd 'an al-matloob. طيب. een Tegaa, <try> 'an <try> al-matloob. <try> 'An <try> <try> Ha, in het Nederlands. Wat is de betekenis? Je mag kijken. Luister. Wat is de betekenis van taal van van guloo, taalkundig in het Nederlands? Zijn van, het van het uiteindelijke doel. doel. Sheikh Islam Mtimia, wat zei hij? dan iets meer te prijzen of te ons dan dan het verdiend. De verdiend. Ahzend, wallah fik. en nou, nee, dat is, en nee, dat is taalkundig. Van een religieus perspectief is het Ha, re, wat is re, religieus perspectief? Wat is gulu van een religieus perspectief? Ma shara Allah, bil. bil. In het Nederlands? Iemand. Het onderscheiden van ja. de die Allah heeft voorgeschreven. En ja. daar uitspraak of overtuiging. Ach, zend waar ik Dus, dit is de betekenis van al ghulu extremisme. Was Allah subhanahu wa ta'ala nu ubaïden aan al-guloo. <coughs> tijd, wanneer is al ghulu of het extremisme begonnen? Er zijn kleine vormen van ghulu die zich hebben voorgedaan in de tijd van de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. En hij heeft er ook direct mee gehandeld. Een voorbeeld daarvan is... Dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam is een hadith, die is overgeleefd door Aisha radiyallahu anha. Dat hij bij haar aankwam en er was een vrouw bij haar thuis. Dus vroeg de profeet sallallahu alaihi wa sallam, hadihi, En wie is zij? Waarop Aisha radiyallahu anha antwoordde, Dit is een vrouw die de nacht opblijft. En, of die niet slaapt. En de nacht doorbrengt door middel van het gebed, waarop <fabettar> de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei min al amali en houd je aan de daden die je aan kunt, dat is het eerste voorbeeld, het tweede voorbeeld, is dat er een man bij de profeet was waarop hij zei "Ma sha Allah wa toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ajaalta li lillahi niddan en er was een man bij de profeet, sallallahu alayhi wasallam, en die zei, het is zo, het is zo, als Allah het heeft gewild, en zoals u het heeft gewild. Dat zei hij tegen de profeet. Waarop de profeet, sallallahu alayhi wasallam zei, en heb jij mij gelijk gemaakt aan Allah? Voorwaar? Zeg enkel en alleen, het is enkel zoals Allah het heeft gewild. Taib. Vandaag de dag... ...bestaan er vele groeperingen... ...die ook... ...een vorm van extremisme... ...of goloe... ...hebben... ...ondergaan... ...met betrekking tot de namen... ...en eigenschappen... ...van Allah subhanahu wa ta'ala. En er zijn mensen die bijvoorbeeld... De namen en de eigenschappen. De betekenissen veranderen. Er zijn bepaalde groeperingen. Met betrekking tot de namen en de eigenschappen van Allah. Die zij. Enk, zij, zij bevestigen enkel alleen De naam. Zonder betekenis. Dit is ook een vorm van. gulu Extremisme in het geloof. Een vierde voorbeeld. Is. Met betrekking tot de gawarid. Waar we het vandaag ook zo voor zullen hebben. Is dat zij. In hun overtuiging. En dit is een voorbeeld van overtuiging. Dat zij degene die grote zondes begaat, uit het geloof plaatsen zonder pardon. Zij, zij verklaren hem als ongelovigen. En dit is ook een vorm van gulu van extremisme, in overtuiging. En dit is niet de weg van ahlus sunnah wal jama'ah. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt. In Allah bih wa ma En Allah vergeeft het niet als jullie shirk plegen of als jullie idolen toekennen aan Allah subhanahu wa ta'ala en daarnaast vergeeft hij wat hij wil Dus dat betekent dat de aqeedah van Ahlul Sunnah wa jama'a met betrekking tot de grote zondes is, is dat wij zien dat die persoon onder de wil is van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij niet uit het geloof treedt. En dat als Allah wil, vergeeft hij hem en zal hij het paradijs betreden. En als Allah subhanahu wa ta'ala wil, zal hij hem voor een bepaalde tijd in het helf uur plaatsen. Maar uiteindelijk, als hij op het toeriet is, zal hij over worden geplaatst naar... الجنة. الجنة. Al Jannah. En Al Jannah. Toei. Wie zijn. Al Gawarid. Wie zijn. Al Gawarid. Toei. Al Azhari. Al Shafi'i. Het uh, is een geleden die is geboren in 282. Zij met betrekking tot Al Gawarid. Hij zei. Al Gawarid. Qawmun min ahlil ahwaii. Lahum maqalatun ala hida. Hij zei, de gawarij zijn een volk van begeertes. Zij hebben afwijkende uitspraken. Een andere omschrijving met betrekking tot de gawarij is, iedereen die in opstand komt tegen de werkelijke leiders. Terwijl el jamaa, de menigte, Overeenstemming heeft over deze leider. Mocht dit zijn in de tijd van de sahaba. Of na de tijd van de sahaba. Welke tijd dan ook. En de persoon die de overtuiging heeft. Dus de geloofster heeft. Van de Khawarij Behoort hierbij. Om dit nog een keer samen te vatten. Wie zijn gawarid? Ha, iemand. Wie zijn Khawarij? We twee uitspraken opgenoemd. Iemand. Opstandig tegen leiders. Taij. Iedereen die in opstand komt tegen de werkelijke leider, waarin de menigte in de menigte overeenstemming heeft. Taij. Ik heb Filona bil Kabila. Die zeiden we net ook. Dat is een van hun overtuigingen. Taij. Ahsant. Barakallahu fiik. Ha. Is dit, de gawarij alleen in de tijd van de sahaba? Ha, in de hele, over de hele tijd. Wie deze overtuiging, of wie de overtuiging van de gawarij aanhoudt. Er zijn bepaalde groeperingen ook onder de gawarij, die Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. Dus zij ontkennen het zien van Allah subhanahu wa ta'ala, ja. En dat is een van hun overtuigingen. Een van hun overtuigingen is ook het in opstand komen tegen... De leiders. wie is de grondlegger van de Khawarij? Voordat ik daarover. Wie is, okay. is de grondlegger? Tot jee, Asant, ik lafik. Asant, hè? Dool Khoei, Sirah. Naam, Asant. Dit is overgeleverd in een hadith van Abi Saeed al-Khudri, Radiyallahu anhu in Bukhari en Muslim. En dit was na de veldslag van Hunayn. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de buit aan het verdelen was. Ook als verzoening voor de harten van bepaalde mensen. Waarop, Abu Sa'id uh, al-Khudri zegt. Waarop er een man kwam, genaamd Dhul Khoeisirah. En hij was van de stam At-Tamim. Naam. Die vervolgens zei: I'del, ja Muhammad. Oh, Muhammad, wees recht. Vaardig. en hier duidde hij op de verdeling waarop Mohammed sallallahu alayhi wasallam zei: men hey. Wie, is recht... Wie is rechtvaardig als ik niet rechtvaardig ben? <coughs> Vervolgens wil Omar hem bestrijden. Waarop de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ook in de hadith, hem dat niet heeft toegestaan om het feit dat hij zei dat de mensen zullen zeggen dat Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zijn metgezellen bestrijdt. En deze man was de grondzetter van deze secten. Zo, so, dhul et tamimi. Dit was de grondzetter van deze secten. Om het feit dat hij zag, subhanallah, zijn eigen mening. Of zijn eigen opinie. Zag hij dat die sterker was. Dan wie? Dan de profeet sallallahu alayhi wasallam. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij spreekt niet uit. Begeerte. Voorwaar, het is niets anders dan een openbaring die hem geopenbaard is. En er is nog een andere overlevering met betrekking tot Wul uh, Gewezen, waar hij zelfs tegen de profeet zei: Ittaqillah, vrees Allah. Va, dat is het probleem dat hij had. Hij ging tegen de profeet salam, in. Plus, hij zag dat zijn mening beter was dan de mening. Van de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Twee, wie was de grondzetter van de Khawarij? Zul Khoei, stilaan. Zul Khoei, Tamimi. Ach, barakallahu fik. Twee, wat zei hij tegen de Profeet? Ey, Idel, ja Mohammed. Ey, Idel, ja Mohammed, Allah, Musta'allah. Twee, Allah, Khaira. Twee, Uiteindelijk wat heeft geleid. Naar de daad van Dhul Ghoesera. Is dat de volgers van hem. Zij hebben. Uthman. Radiyallahu anhu. Vermoord. Uthman. Radiyallahu anhu. Toen de profeet Sallallahu alayhi Wasallam sallam werd gevraagd. Over de fitna. Naar wie zei zich moesten terugkeren, waarop hij wees, naar Uthman, en hij zei, Al Amin, wa ashabu, Al Amin, de waarachtige, of de betrouwbare, en zijn vrienden, Uthman, waar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, over zei, Allah astahi min man, min al en, moet ik mij niet schamen, voor degene, Waar de engelen zich voor schamen. Subhanallah. Zij hebben uiteindelijk. Heeft het hun geleid. Dat zij Uthman radiallahu anhu. Hebben vermoord. Wat bekend is over Uthman. Is dat hij ook. Geen zina. In Jahiliyyah. Heeft gepleegd. En ook niet. In islam. Degene waarover wordt gezegd. Dat hij ook ver verwijderd was. In het Jahiliyyah. Van. Shirk, degene waarover het is overgeleverd, dat hij alcohol niet heeft aangeraakt, ook in de tijd van het Jahiliyyah. En toen zij bij hem binnenvielen, hakte zij eerst zijn hand al af. Waarop Uthman zei: Dit was de hand waar ik de Koran mee heb geschreven. Subhanallah, kijk hoe ver de Khawarij zijn gegaan. Uiteindelijk, na Uthman, ging het voort. Ze hebben ook Ali radiallahu anhu, uiteindelijk en muawiyah en andere Sahaba verklaard tot ongelovigen. Zij zijn ook degene die in opstand kwamen tegen Ali, Allah anhu, toen hij zijn oordeel had geveld, met betrekking tot hetgeen wat was gebeurd tussen hem en Muawiyah. En als ahle sunnah wa wij nemen geen kant. Waarop hun uitspraak was, ja yani zij gaven een, een rad, subhanallah, tegen Ali, Allah anhu, waarop zij zeiden, la hukmu illa lillah. En zij zeiden, er bestaat geen oordeel, Halve dat van Allah, Ali radiyallahu anhu, zei daarop, kelimatul haqqi, kurida biha, Baatil. Hij zei, een uitspraak van waarheid, met de intentie van iets, vals. En Nawawi, nou, alayhi rahmatullah, zegt over deze uitspraak, het, is, het, het, het fundament van de uitspraak is, hij zegt, is correct. Zoals Allah zegt in de Koran. Innal hukmu illa lillah. Voorwaar. Het oordeel is enkel aan Allah. <coughs> Ook zijn de volgelingen. Maar. Pardon. Maar. Het begrip klopt niet. En de werkelijke. Want wat, wat, zij, de, de intentie die zij daarachter hadden. Was vals. En niet juist. En zij gingen dus, ze kwamen dus ook in opstand uiteindelijk tegen Ali radiyallahu anhu. Ook zijn de gawarik, de volgelingen van die personen die, het die iets verschrikkelijks hadden gedaan met Abdullah. Abdullah was de zoon van Khabbab radiyallahu anhu. Die een sahabi was. Zoals Ibn Kathir dit vermeldt. In een groot boek met betrekking tot geschiedenis, el wa het begin en het einde. Ibn Kathir zegt daarop dat zij zijn dorp, yani, samengevat, dat zij zijn dorp binnentraden. Waarop zij hem vragen begonnen te stellen. En zij vroegen hem over Al-Ghulafa, zij vroegen hem over Abu Bakr. Waarop hij hun prijsde. En daar waren zij tevreden mee. Vervolgens vroegen zij hem over Ali, anhu, voor zijn oordeel en naar zijn oordeel. Waarop hij zei, hij bezit meer kennis dan jullie over Allah. En is meer godsvrezend dan jullie. En bezit beter inzicht dan jullie. Vervolgens pakten ze hem en zijn zwangere vrouw. En zij sleurden hun mee naar een boomgaard. Dus een plek waar veel bomen waren. Waarop ze hem en zijn zwangere vrouw vastbonden. Om uiteindelijk hem, zijn vrouw en het kind in de buik, in de buik af te slachten. En vervolgens verder gingen met hun gewone zaken. En dit zijn de volgelingen van de grondzetter van Al-Ghawarid. Er is een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa Luister goed naar deze hadith met betrekking tot Al-Ghawarid. De profeet sallallahu alayhi wa Zegt, Jati fi akhir zamani komun. Ah, ah, daatul asnani sufahaul achlam. Je koelunam in el kouli, khayral beriya. Laij u jawozu imana hum, ou imanu hum, hanagir hum. Jemrikunam in het dini kama, jemrikous sahmo, minarramia. Hij zegt, er zal aan het einde van de tijd een volk naar voren komen. Die net hun melktanden hebben gewisseld. Dit is een metaforische betekenis voor Arabisch. Dat zij nog shabab zijn. Dat zij nog jonge mannen zijn. En. Zij hebben. Zij zijn zwak intellectueel. Waarom? Om het feit dat zij. De nasoos. De teksten van de religie. Niet juist begrijpen. Zij spreken op de beste. Manier. Zij komen met de Koran. Zij komen met de Sunnah. Hun manier van spreken. Ziet er, of, of hoort. Wordt gehoord door de oren als het beste. Yani de beste en de mooie manier van spreken. Hun iman gaat niet verder dan hun keelgat. In een andere riwaaie. al la yujawuz. Zij lezen de Koran. Maar het gaat niet verder dan hun keelgat. Waarom? Zij lezen de Koran, maar het heeft geen effect op hun harten. Wat uiteindelijk zou moeten leiden naar de tong en de ledematen. Zij lezen enkelen de Koran. <coughs> Verder, nou, en ze gaan door de religie heen, zoals de pijl van de boog door het prooi heen gaat, of heen boort. De ulema, met betrekking tot dit, dit stuk... Zijn hierover in twee meningen. De eerste. En dat is die de, het meest wordt aangehaald. Dat zij, het volk, tot, dat zij tot het volk van de, van de van Ahlu bida ah, Tot de Inhofeerders behoren. Maar er is ook een uitspraak. Dat zij. Met deze kool van de Nebbi Shazem. Deze uitspraak van de Profeet Shazem. Behoren tot de mensen die uit het geloof zijn gegaan. Yani. Wat ik, wat, ik, wat ik kan zeggen in ieder geval met deze twee meningen is dat wij hieruit kunnen begrijpen dat zij gevaarlijk zijn. En dat het niet juist is om op deze ideologie te zijn. Omdat het of van ahlul u behoort of zelfs zo ver gaat dat zij niet tot de religie behoren. Naam. En zoals ik zei, dus de eerste is, zij hebben net hun melktanden gewisseld. Zij zijn... Jong, in leeftijd. Als wij denken aan de groeperingen die deze dag aan deze ideologie, ideologie worden toegeschreven. De meeste zijn shabab. De ouderen zijn op één hand te tellen. Ten tweede. Zij zijn zwak in intellect. Zij hebben geen begrip van de religie. <coughs> Ten tweede. Zij spreken op de beste manier. Hun manier van praten. Hun manier van naar voren komen. Klinkt goed en klinkt mooi. En dit is ook waarom veel mensen door hun worden getrokken. Zij gebruiken manieren van emoties, et cetera. En, zij lezen de Koran, maar het gaat niet verder dan hun keelgat. En dat is op te zien. Het heeft geen tieren, het heeft geen effect op hun harten. Wallah al-musta'an. Ik Ibn Umar, en ook deze uitspraak, عزخت اوفر الخوارج عزخت يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم واموالهم وينكحون المراه في يعني النساء في عدتهن وتاتيهم المراه ولها زوج فينكحها اخر فلا اعلم احدا اولى بالقتال منهم عزخت ze verklaren de moslims tot ongelovigen. En ze achten het bloed en de bezittingen van de moslims toelaatbaar. Ei halal. Ze trouwen met de vrouwen, terwijl deze zich nog in hun wachtperiode bevinden. Na hun scheiding of dat eventueel de uh, uh, echtgenoot is overleden. En als er een vrouw tot hun komt... En ze heeft een echtgenoot. Trouwt iemand anders haar? Ik Ibn Omar zegt: Voorwaar, ik weet niemand die het meer verdient om bestreden te worden dan hun. Subhanallah. Als wij over deze uitspraak nadenken, kunnen wij dat ook toeschrijven aan de mensen die deze ideologie of ideologie bewandelen vandaag de dag. Subhanallah. Om <coughs> verder te gaan, wil ik een aantal eigenschappen, natuurlijk hebben ze vele eigenschappen, een aantal eigenschappen naar voren brengen met betrekking tot deze secte. En ik ga het ook proberen kort te houden, zodat we het ook goed kunnen onthouden, want we kunnen hier eigenlijk heel lang ook over doorgaan. Maar een aantal eigenschappen, die aantonen dat vandaag de dag ze nog bestaan. De eerste is, zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft aangegeven dat ze telkens naar voren zullen komen in elke tijd. Hij zegt, een groep van jonge mensen zullen opstaan. Ze reciteren de Koran, maar het gaat niet verder dan hun keelgat. En ook Ibn Umar overlevert van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij zegt: Ik heb de profeet horen zeggen. In elke tijd zal er een groep van hun. Hij heeft Gawarij. <coughs> opstaan. Dus hij zegt: Ik heb de profeet sallallahu alayhi wa sallam horen zeggen. In elke tijd zal er een groep van hun. Opstaan. Dus de ghawarij Zijn een plaag. Een gezwel. Dat elke tijd van de ummah. Of waar, waar de ummah in elke tijd last van. zal hebben. Tot het einde. Der tijden. Dus dit is de eerste eigenschap. Wie kan me de eerste eigenschap her, her, her, uh, hervatten. Of nogmaals. Zeggen. Ook wat terug te bekomen. Nou, dat ze elke tijd terug zullen komen. Wat zei Ibn Umar? Hij heeft gezegd, ik heb de profeet horen zeggen. Dat er in elke tijd zal er een groep van hun opstaan of naar voren komen. Nou, tayyib. De tweede eigenschap is dat zij ontwetend zijn. Of zij hebben een grote vorm van ontwetendheid. En zij bevatten niet het juiste begrip over de islamitische zaken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, zoals ik net had voorgebracht is, Ja'ti zaman ahdaathul asnaan sufaha'ul ze hebben een zwak intellect. Zij zijn intellectueel zwak met betrekking tot... De religieuze teksten. Ze hebben niet de juiste interpretatie. Naam. Ibn Hajr alayhi rahmatullah, zegt. Hetgeen dat hun lijden, dat hun, dat hun heeft geleid. Dus dit zwakke intellectueel het Niet het juiste begrip hebben van de teksten van de religie. Hij zegt. Wat hun heeft geleid naar het oordelen over de personen. Die het niet met hun, met hun eens zijn dat zij ongelovigen zijn en dat het vergieten van hun bloed, dus dat zij zeggen dat het vergieten van het bloed van de mensen die niet met hun eens zijn toegestaan is, en dat zij vechten tegen de moslims, hij zei: Dit is het resultaat van degenen die de aanbidding verrichten. Maar dit is gebaseerd op ontwetendheid. En die ontwetendheid heeft hun dus naar deze zaken geleid. Ook zegt hij, het zijn die personen waarvan het hart het licht van de kennis niet heeft aangeraakt. En zij houden zich niet vast aan het touw van de kennis. Als we vandaag de dag kijken... De umma is omringd door geweld, door aanslagen, door moorden, door chaos. En dit komt van voornamelijk de takfiris, een khawarij. En als wij kijken, zoals ik eerder zei, naar hun leeftijd, zijn het vaak jongeren. En is er in hun cirkel, in hun omgeving. Maar weinig effect, of we zijn er maar weinig senioren, ouderen. Nou, ze hadden twee punten genoemd. Het eerste punt was, het eerste eigenschap. Huh. Dat ze elke tijd zullen... Ah, dat ze elke wat was het tweede punt? Jahal, ontwetendheid. Dat ze, ont ah, jahl. dat ze ontwetend zijn. Naam. En wat, wat, waar heeft die ontwetendheid hun naartoe geleid? Van de, wat heeft geleid naar hun bloed. hun bloed vergieten, chaos, etc. En dat is ook wat wij nu zien in de, in de meeste landen in, in de meeste landen. Dat hun ideologie heeft geleid naar deze zaken. En dit is niet de weg van de profeet. Alayhi wasallam. Of de derde eigenschap die wij terugvinden bij hun is el het extremisme. Zij zijn heel extreem, met hun zaken. Zoals de profeet. Sallallahu alayhi wa zei over hun. Er zal onder jullie een volk naar voren komen. Van wie hun gebed. Als jij hun gebed vergelijkt met jouw gebed. Zal jij jouw gebed kleineren. En als jij kijkt naar jouw vasten. En hun vasten. Zal jij jouw vasten. Kleineren. Zal het niets in jouw ogen lijken. En. Als jij kijkt naar hun daden. En naar jouw daden. Zal jij. Jouw daden kleineren, zullen jouw daden in jouw ogen niet voorstellen. Zij reciteren, en dat zeiden de profeet dus ook, zij reciteren de Koran, maar het gaat niet verder dan hun keelgat. Het heeft geen effect op hun hart, en geen effect op hun tong, en geen effect op hun Ledematen. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hij zocht de Khawarij op voor een dialoog. Nadat hij hier toestemming had gevraagd van Ali radiallahu anh. Met betrekking tot hun uh, innovatie. En uiteindelijk heeft hij hun punten ook weten. En dit is Alim al-Umma. Hij is een geleerde. En hij heeft hun punten ook weerlegd. En uiteindelijk van de 6000 die daar aanwezig waren. Is het hem gelukt. Om 2000 van hun weer terug te nemen. Hij zei over hun: ik kwam tot hun in het midden van de dag, dus in de middag. Hij zei: ik kwam mensen tegen die ik niet eerder had gezien. Hij zegt met betrekking tot hun inspanning van de aanbidding, de vier of de, de, de tekenen van sujud was aanwezig op hun hoofd. Hun handen waren zo ruw als de knieën van een kameel. Hun gezicht was peel. Of dat niet de kleur, de kleur van het gezicht, liet zien dat zij veel eebaarden verrichtte in de nacht. En, maar, was er een metgezel aan hun zijde? Was er een metgezel, één metgezel. En hun zijde? nee. En daarom, ook al hadden zij veel inspanning in hun aanbidding. Geen één van de metgezellen die in die tijd aanwezig waren, waren aan hun kant. En, zoals vandaag de dag, helaas worden veel van de jeugd door ontweet, ontwetendheid door deze eigenschap gestrikt omdat zij zien dat zij mensen van inspanning zijn met betrekking tot al- ibade Maar die ibade is niet gebaseerd op kennis, zoals dat wij eerder dat zeiden. En Ibn Hajr zegt in El-Feth Bari er word, werd over hun gezegd of zij kregen de titel reciteurs van de Koran. De mensen die de Koran veel lazen. En dit kwam door hun grote inspanning, door hun vele reciteren, of hun, hun, hun reciteren van de Koran. En de inspanning die zij hadden met betrekking tot de aanbidding. Behalve dat, dat ze de Koran een andere interpretatie gaven dan de werkelijke betekenis. Zij hadden een vorm van koppigheid. Om het feit dat de sahaba waren hier en hun waren daar. Zij waren niet met de sahaba. En ze gingen tot het extreme als het ging om een zuhd. Het wegblijven van de wereldse zaken. En dit is ook, als je teruggaat naar dit verhaal. Dat Ibn Abbas zijn beste vorm van kleren aan had. Hij had een bepaald kledingstuk uit Jemen had hij aangetrokken. Waarop hij aankwam en zei dit meteen. Uh, yani, op een bepaalde manier. ...aanbrachten en dat zij dat niet mee eens waren. Terwijl wie is dit? Dit is Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Zij gingen tot het extreme, met betrekking tot... ...het wegblijven van de wereldse zaken en ook... ...de nederigheid, gushur, in het gebed. En zoals ik eerder zei, deze bepaalde eigenschappen... ...is wat vele mensen aantrekken, aan, waar ze door worden aangetrokken... ...tot deze groepering... We hebben er drie genoemd. Nogmaals. Wat was de eerste? Huh. Ze komen in elke tijd voor. De tweede. En dit zijn, dit zijn niet alle eigenschappen. Ik heb een aantal eigenschappen uh, naar voren gebracht. Tweede. Huh. Extremisme in de aanbieding. En ze kregen de titel van. Zelfs van dat zij de reciteurs waren van de Koran. Maar zonder juiste interpretatie. Ahsend. Eh, Barakallahu fik. Nog eentje. <coughs> huh. Zeg je dat, hè? Ontwetend. ontwetendheid ontwetendheid betekent religieuze zaken Ahsend, de vierde eigenschap is hun manier van spreken maakt indruk als je hun hoort spreken zij spreken op een bepaalde manier zij komen met een bepaalde manier van spreken maar hun daden zijn wat Afschuwelijk. Zoals de profeet heeft gezegd. Er zal in mijn umma verdeling doen ontstaan. En een volk die hun uitspraken en statements. Dus hun uitspraken mooi zullen maken. Maar hun daden zullen slecht of van het kwade zijn. Ja nee, en dat is wat jullie ook veel zien. Zij praten. Zij komen voor met Koran. Met, met sunnah. Maar als jullie naar hun daden kijken. Gaat dit Averrechts aan wat de Koran en de Sunna naar voren brengt. Het vijfde punt is dat zij praten zonder respect. En dit zul je ook zien wat zij hebben gedaan met de sahaba. Maar deze eigenschap tot de dag van vandaag is nog steeds aanwezig. Dat zij praten zonder respect en op een vernederende manier over de geleerden. De sahaba, zij, waren zij praten vernederend over hun. Vandaag de dag praten zij nog steeds zonder respect en vernederend over de geleerden. De geleerden van wie het bekend is, dat zij een berg van kennis zijn. De geleerden waarvan het bekend is, dat zij de mensen van taqwa zijn. Allah al ik heb zelfs een keer een, een, een uitspraak gelezen. Wat zij hebben gezegd over Sheikh Fauzan. Ta'ala. En ik denk dat iedereen Sheikh Fauzan wel kent. En dat hij, hij is een berg van kennis. is. Zij spreken ziek. Met een, een vernederende manier over de geleerden. Hetzelfde deden zij met de sahaba. Zij zijn degene die Ali radiyallahu anhu, en ma'awiyah, en anderen van de sahaba, tot ongelovigen hebben, verklaard. En zij doen vandaag de dag hetzelfde, met de, geleerden. En zij staan ook niet in contact, direct contact, met, de geleerden. Of, zij zoeken het contact met de geleerden enkel en alleen. Als het, gelijk gaat aan hun, begeertes. Zoals ik je eerder zei, als hari alaihi rahmatullah, die geleerde van 282 hijri, zei, zij zijn een volk van begeertes. Dus zij zullen die geleerden opzoeken, alleen voor hun begeertes. Dat is ook gebeurd met bijvoorbeeld Sheikh al-Bani, alaihi rahmatullah, dat zij hem opzochten, om hun begeertes te bevestigen. En daarna hebben ze ook, op een zieke manier, over hem, gesproken. Alaihi rahmatullah. Zoals de profeet over hen heeft gezegd, dat ze jong zijn in leeftijd en zwak in intellect. En, Ibn Abbas, en zoals ik je zeg, deze vormen van dialoog die je ziet met de Sahaba tussen de Sahaba en de Khawarij, die kan je ook terugvinden van dag te dag. Ibn Abbas, radiallahu anhu, toen hij het dialoog aanging met hun, wat zei hij tegen hun? Hij zegt... Ik kom naar jullie van wie? Van al-Muhajirin wal-Ansar. Muhajirin waren die Sahaba die van Mekka naar Medina waren gereisd. Die alles achter hadden gelaten omwille um van Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Ansar. De mensen van Medina die als helpers werden bestempeld. Hij kwam van hun. Van de Sahaba. Radiallahu anhum ajma'in. Hij zegt, en de schoonzoon, van wie? Van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt, van degene, ik kom van degene waarop de, waarna de Koran is neergedaald. De modu'aat in de Koran hebben vaak te maken met wie? Met de Sahaben. Hij zei, en zij hebben een beter begrip van de Koran dan jullie. En als jullie kijken, hij zei het en er is geen enkele metgezel... Aan jullie kant. Subhanallah. De Sahaben zijn hier en de, de, de, hun zijn daar. Hetzelfde vandaag de dag. Wie van de ulema is met hun? Wie van de ulema is met hun? Het zijn jongeren. We Maar ze zijn niet met de geleerden. De geleerden zijn een, aan één kant. En hun zijn aan één kant. En de mensen die zij als geleerden zien. Zijn vaak jong. En zoals wij eerder zeiden. De oudere mensen zijn op één hand. Te tellen. Nabi Zoals de profeet alayhi wa sallam, heeft gezegd. En in hun arrogantie. <coughs> denken ze dat ze het beter hebben of beter weten. En zoals ik eerder zeg. En dat heeft ze dus geleid. Naar het ongelooflijk verklaren van Ali. Muawiyah en andere sahabah. Door, door hun arrogantie. Dachten zij dat zij het beter wisten dan hun. Vandaag de dag. Gaan ze altijd tegen de ulema in. Zij denken dat ze het beter. Dat ze een beter begrip hebben dan de ulema. En ze komen met hun eigen interpretatie. En de khawarij staan erop bekend. Zelfs de dag van vandaag. Dat zij dus op een slechte manier spreken over de mensen van kennis. Als zij al slecht spraken over de sahaba. Niet de ulema. Zij zijn niet als de sahaba. Dat zij slecht zullen spreken. Ook over de geleerden van vandaag. En wat je vaak hoort. is dat zij hun zien als verraders. Of dat zij dit doen vanwege religieuze schikking. Dat, worden, dat zijn bijvoorbeeld dingen. en die zijn nog mild. die zij zeggen over. de geleerden. De profeet, sallallahu alayhi wasallam zei over hun. Zij zullen de Koran reciteren en denken dat dit in hun voordeel is. Maar het is wat? In hun nadeel. Wat zij reciteren wordt tegen hun gebruikt, maar zij denken dat dat voor hun is. Ook zei hij, zij nodigen uit naar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ze zijn niet van hun. Ze zijn niet van die tekst. En dat is vandaag de dag ook, zij gebruiken ayat. Ze gebruiken... Ayat. Maar ze kijken niet naar andere eieren, Ze gebruiken alleen één ei. En ze weten niet dat deze eieren tegen hun zal worden gebruikt. Naam. <coughs> en zoals ik zei, het gaat vaak om jo jongeren. Wat is hetgene dat de profeet sallallahu wasallam zei? Hij zei: Al-Barakatu ma akabirikum, En de zegeningen. Zijn met jullie ouderen, met de senioren. En daarom hoor, is het ook belangrijk dat wij ons vasthouden en terugkeren naar wie? Naar wie? De grote geleerden. Want als we dat niet doen, dan kan het leiden naar deze dwaling. Omdat de profeet, wat zegt hij? Hij zegt, el barakatou. En de zegeningen zijn met jullie senioren, met de grote geleerden. En dus, zij houden zich niet vast. Wel, zij zeggen zieke dingen over de geleerden. En dat heeft dus ook doen leiden dat zij zijn afgedwaald naar deze extreme dwaling. Tayyip, inshallah ta'ala, hebben we er vijf genoemd nu. Eerste. Elke tijd zal er, een, zal er een groep op zijn, accent. Tweede: nee. Ontwetend. Weet ze alle vijf? <laughs> Allahu al Extremisme. Extremisme. Iemand anders. Barak-Allahu al accent. Hun manier van spreken is mooi. Hun manier van spreken is mooi. En daar worden ook veel mensen door getrokken. En nog één ding: Ze praten zonder respect. Ze praten zonder, op een vernederende manier over de geleerden. De, ja. de zesde eigenschap. Naast het geweld is het ook een kenmerk van hun dat zij tekvier of dat zij de moslims tot ongelovigen uh, verklaren. Terwijl hij een grote zonde pleegt. Zoals ik jullie zei, de aqeeda van ahlen sunnah wa jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Qur'an, En Allah vergeeft het niet als wij shirk verrichten. En daarnaast vergeeft hij wat hij wil. De akide van ehl wat is de Akide van Egels zonder met betrekking tot grote zondes? Huh? <groot> Onder de wil van Allah. Wat bedoel je daarmee? Ik de wil vergifting. <tanker> <tanker> Ik de grote Ik de Ik de Ik de maar zij zien de, de, degene die een grote zonde begaat. Wat zien zij? Zij zien hem als een kafir. Wa ayunun billahi min daarik. Tjeeb. al-Islam, Ibn Taymiyyah, hij zegt in Majmo'a al-Fatawa: Hij zegt de Khawarij waren de eerste om de moslims tot ongelovigen te verklaren. Door verrichten van grote zonden. Ze verklaren. Eén ieder die zich tegen hun innovatie opstelt, hè, als ongelovig. En ze maken zijn bloed vergiet en zijn bezittingen toelaatbaar. Halal. En dat is wat Sheikh de islam hier over hun zegt. Tayyip, dit is het zesde punt. Dat is dat zij... Wat was het zesde punt? Huh. Tekfiren op de moslims. op de moslims. Aan de hand van wat? Grote, grote zondes. Grote zondes, naam. En het zevende punt, kijk, zij zijn Gawaric genoemd. Ja, dit is een. Dit is, ik, deze punt had ik voor jullie samengevat. Wat ook nog bekend is van hun, dat zij ongeacht zien dat het toegestaan is hun, om, om in opstand te komen tegen de leiders. Of dat nou in vorm is van een demonstratie, of geweld, of uh, slecht praten op de minbar. Dit is niet van de aqeedah, van Ahlul Sunnah, wal jamaa Zoals de profeet sallallahu aaihi sallam ook heeft overgeleefd, ook hem haal, als er iemand over jullie regeert, al is het een Arabier of een niet Arabier, of, zoals een Riwaya, een habashi, en hij neemt jullie geld, en hij, neemt jullie, hij slaat jullie ruggen, ga niet tegen hem in. Wat heeft hij ons aangeraden om te doen? Sabr. Het hebben van geduld. Het hebben van geduld met deze zaken. En niet het creëren van chaos. En zoals jullie nu vandaag de dag ook zien, in de islamitische landen, het is chaos. Waarom? Omdat de mensen deze ideologie hebben aangenomen en ook uh, volgen. En dit is uiteindelijk het resultaat dat er is. Maar zij kijken niet naar hunzelf. In Allah لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم. Allah verandert niet in een volk iets totdat zij hunzelf veranderen. Maar wat zij doen, en daar begint het mee: dat zij naar iemand anders wijzen. En ze keren niet terug naar Al-Kitab wa Sunnah. Was Allah subhanahu wa ta'ala en je ثبتنا al الحق و je baard aan het je فتنه الخوارج وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم